Zes uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De belasting op gas gaat de komende tijd met 10 cent omhoog. De heffing op elektriciteit gaat omlaag. Bedrijven gaan meer meebetalen aan duurzame energie en huishoudens minder. Dat zijn een paar van de 600 maatregelen uit het nieuwe klimaatakkoord. In 2030 moeten alle nieuw verkochte auto's elektrisch zijn. En het kabinet gaat werken aan rekeningrijden. Kinderartsen en verloskundigen luiden de noodklok over het gebrek aan plaats voor te vroeg geboren baby's. Nieuwsuur meldt dat gespecialiseerde intensive care afdelingen met couveuses steeds vaker vol zijn. Moeders en kinderen moeten naar ziekenhuizen ver weg, soms naar het buitenland. Een belangrijke oorzaak is een tekort aan gespecialiseerde kinderverpleegkundigen. Nederlandse slachterijen kunnen totaal bijna 10 miljoen euro terugkrijgen... wegens te veel betaalde onkosten aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Behalve de kosten voor inspecteurs die aanwezig moeten zijn bij de slacht... had de NVWA ook de kosten voor de interne opleidingen in rekening gebracht. En dat was niet terecht. De politie houdt er rekening mee dat het ontvoerde meisje Hania... is meegenomen naar het buitenland. Er wordt ook internationaal naar haar uitgekeken. Hania van 12 uit Rotterdam kwam gistermiddag niet thuis uit school. En er werd een Amber Alert uitgezonden. Vandaag verspreidde de politie een foto van een verdachte. Een blanke gezette man met wie ze op internet contact zou hebben gehad. Koningin Maxima heeft op de G20-top in Japan gesproken met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Maxima is op de top als speciaal pleitbezorger van de VN voor inclusieve financiering. Het gesprek ging over verbetering van de economische posities van vrouwen in Saoedi-Arabië. De kroonprins kwam in opspraak omdat hij zo goed als zeker betrokken is bij de moord op de journalist Khashoggi. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen helder en 10 tot 14 graden. Morgen veel zon en 29 tot plaatselijk 34 graden. Zondag wat verkoeling door westenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar zit het bergen van een bestelwagen met een lekke band heel erg tegen. Er staat 9 kilometer file vanaf alsmeer tot Afrit Haarlem-Zuid. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Eemnes 10 minuten vertraging over 7 kilometer. Bij de Koentunnel vanaf Ring Noord op de A10 heb je 5 minuten vertraging. Een ongeluk op de A27 Almere richting Utrecht geeft 5 minuten extra bij Knoop het Eemnes. 20 minuten vertraging op de N200 Amsterdam richting Halfweg bij Halfweg.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 Deze eeuwen. Het ritme van ZFM. www.zfmzandvoort.nl ZFM Station. Dat bij jou past. past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM. Utje tot me select. ta ta ta ta ta.